Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Israëlische leger valt doelen in de Gazastrook aan. nadat daar vandaan raketten zijn afgeschoten op zuidelijk Israël. De raketaanvallen worden gezien als een reactie op het bezoek van de Amerikaanse president Biden aan Israël. Hamas zegt dat Amerika de bezetting van Palestijnse gebieden door Israël ondersteunt. Bij Plofkraak vanmorgen vroeg in Amsterdam-Osdorp is grote schade aangericht. Doelwit was een geldautomaat in de gevel van een tabakzaak. Door enkele explosies werd de gevel van de winkel naar buiten geblazen. Meteen na de explosies ontstond een felle brand. Het duurde even voordat de brand weer die onder controle had. Niemand raakte gewond. Of bij de kraak in Amsterdam ook iets is buitgemaakt is nog niet bekend. Rusland lijkt de aanvallen in de Donbass weer op te voeren. Oekraïne zegt dat in de afgelopen 24 uur meerdere aanvallen in de regio Donetsk zijn afgeslagen. De dagen ervoor was het relatief rustig in het oosten van het land. Een Amerikaanse denktank ziet ook dat er weer meer Russische grondtroepen op pad zijn gestuurd. Ook vanuit Rusland komen berichten die daarop duiden. De Russische minister van Defensie, Shoigu, zei dat in alle operationele gebieden de aanvallen verder worden opgevoerd. In de vrouwengevangenis in Nieuwersluis is seksueel wangedrag door gevangenbewaarders aan de orde van de dag. Dat zeggen ex detineerden en een advocaat tegen het AD. Het zou gaan om ongewenste aanrakingen, funtige opmerkingen, misbruik en zelfs verkrachting. De inspectie start een onderzoek. In mei werd een bewaker uit de vrouwengevangenis in Nieuwersluis opgepakt. Hij wordt verdacht van het seksueel misbruiken van drie gevangenen. Het weer vanmiddag aan de kust vrij zonnig. In het binnenland nog wat stapelwolken. En bij een matige noordwestenwind worden 20 tot 24 graden. Morgen zonnig en droog. En dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht... na een ongeluk bij Maarsen, 3 kilometer met 20 minuten vertraging. De weg is dicht. Je wordt daar via de af- en toerit geleid.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 E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 Het is een groot succes. En ik weet dat vandaag heel veel zandvoorters aan de radio gekluisterd zitten. Want we hebben een bijzondere gast in ons midden. Tante Molenaar. En als ik Tante Rie Molenaar zeg, zeg iedereen...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 In de Westerstraat. Ah, dus u bent eigenlijk uh, heel uh, van de Tenkatenstraat... naar de Westerstraat gegaan, de Westenstraat gegaan ja. bij uw schoonmoeder. Ja. We gaan zo verder praten, we gaan even naar een muziekje luisteren. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart... waarop een kerkenkar met paard... een slagerij, Jee van der Ven...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 een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in rok en bietelhaar en joelt wat mee met muziek. Ik weet wel, het is een goede recht, de nieuwe tijd net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.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 Sta. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor goed voorbij zou gaan? En nu luisteren we naar uh, Wim Zonneveld met het dorp. Prachtig M nummer. M mooi nummer. En uh, we zaten er al beide met uh, heerlijk zo naar te luisteren.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 En de mensen zeiden, heb ik wel eens gehoord. Je moet een haringje halen bij die mevrouw met het schone schortje voor. Dat was toch wel leuk. Ja, dat is ook zo. En dan zie je dat het zich ook weer loont. Hè? Dat, ja. dat u er zo proper uh, bij loopt. Wanneer zijn jullie met die uh, haringkar uh, gestopt? Ongeveer, dat, dat komt niet op een. Uh... Ik dacht iets van 76 of 78.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 Wie daar de leiding had, weet ik niet meer. En dan ging ik me voorstellen. En toen heb ik gezegd dat ik de nieuwe strandwachtster was van de Rotonde. En toen ben ik daar begonnen. Met huurgamen. Met huurgamen. En dan moest ik iedere dag de politiepost ook schoonmaken. Want die zat daar boven. Die zat daar boven. En euh, nou volgens hun.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 Het laatste uurtje van vanavond. En ik vraag me af: terwijl ik naar een fluit, En wie laat wie nu uit? Wie laat wie nu uit? kom kom ja, sjuk, sjuk, ja. Pracht, ja, kamp, kamp, ja. Sjuk, kamp, sjuk, sjuk, sjuk, pracht, ja. Oh, haha. Kamp, kom in, kom in. En zoals net gezegd, dat was Rudi Karel met samen een straatje om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 Dus ik pakte die hele bundel met natte kleren zo uit het bakje vandaan. En ik liep er zo mee naar buiten. En ik heb ze in zand gegooid. Zo. Ik zeg, nou kan je naar het douchebad En dan kan je daar je weer kleren wassen. Nou. Daar was ze niet blij mee, maar u had wel nee, gelijk. Ja, yes, natuurlijk.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 ...maar het is het werkschip van Heerenma... ...de t Nou, dat is ook een behoorlijk schip. Ja, het grootste schip ter ja. wereld. Ja, dat bedoel ik. <lacht> Cor, erg veel succes en bedankt voor de muziek... ...en de techniek die je vandaag weer willen doen. Lieve luisteraars, volgende week... ...krijgen we weer zo'n uniek onderwerp. Gerst Sense en Arie Koper... ...gaan denkbeeldig zitten op een bankje op het kerkplein... ...met een rug naar de kerk... ...en gaan dan als twee mannen met elkaar praten... ...over alle panden die op het kerkplein zijn geweest. Ze gaan van links af... Van